De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt grote schepen dat ze door een ondiepe vaarroute bij de Waddenkust de zeebodem kunnen raken. Dat kan gebeuren bij een combinatie van getij, golven en wind. Aanleiding voor de waarschuwing is het onderzoek naar het ongeluk met de MSC Zoe. Dat containerschip verloor begin dit jaar onder de zeecontainers in een storm. Mogelijk heeft het schip toen de bodem geraakt.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 Ballerina Igoné de Jong heeft vanavond haar laatste voorstelling bij het Nationale Ballet gedanst. Ze kroop voor het laatst in de huid van Julia in Romeo en Julia. De Jong neemt na 24 jaar afscheid van het Nationale Ballet. Sinds 2003 mocht ze zich eerste solist noemen. Sindsdien danste vrijwel alle hoofdrollen in het klassiek ballet. In 2016 ontving ze de Gouden Zwaan voor haar bijdrage aan de dans en werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het grote publiek werd ze bekend als jurylid van het SBS-programma Dance, Dance, Dance. Igoné de Jong gaat verder als zelfstandig danseres. Het weer helder, ook wat bewolking. In het noorden en oosten lichte nachtvorst. In de loop van morgenochtend overal bewolkt en van tijd tot tijd regen. Met een madige zuidenwind wordt het 8 tot 14 graden. Ook het weekend is wisselvallig en nat, maar s'nachts wat minder koud. Dit was het NOS Journaal.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 En <mully> It's night I see you got what I wanted Baby, you got what I like ni la gente esta muy loca ka ka Ik sta me louca. Fifa la fiesta, Fifa la fiesta, Fifa la fiesta, I la fiesta, Fifa la Johnny la fiesta, Fifa la Johnny la fiesta, esta la fiesta, la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 La gente está muy loka, Dat is